Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is ruzie bij Nak Breda. Hij heeft alles te maken met de aanvallen van de voetbalclub. Die was gisteren bij het kampioensfeest van zijn oude club, FCM, en pakte daar de microfoon. Ik ben ook een mens en ik heb een fout gemaakt. Excuses, excuses. Hij zei daar dat het een verkeerde keuze was om naar NAC te gaan. En die boodschap valt niet zo lekker in Breda. Je hoort de trainer. Nou ja, dat ik wel even teleurgesteld ben over de uitspraken die, uh, die Jerry die daar gedaan heeft. Hilteman mag voorlopig niet meer meespelen. Of het een definitief afscheid is weten we niet. Schiphol is bang voor een drukke dag vol lange rijen vandaag. Het is al de hele week chaos op het vliegveld. Door de meivakantie, maar vooral door personeelstekort. Verslaggever van Magadi stond vanochtend op Schiphol. Toen leek het nog redelijk rustig. Het geluid van rollende koffers in vertrekhal hal 3. Nou, het zijn eigenlijk niet eens zo ontzettend veel. Maar als je de diepte inkijkt bij de incheckbalie en uh, de rijrichting de controle, dan zie je wel dat het... Uh vrij druk is. Schiphol adviseert reizigers om extra vroeg te komen, deden, mens, de, deden deze mensen dan ook. Ga je dit allemaal redden met uh, de enorme verwachte drukte? Uh, mijn tas is al uh, afgeleverd, dus uh, ja. ik kon heel snel er doorheen. Ja. Ja. eigenlijk gaat het allemaal veel sneller dan je had verwacht? Voor mij in ieder geval wel, maar ik weet ook dat het nog een hele lange rij te gaan is. Ik vlieg pas om drie uur, dus... Uh... Oh, dus je bent echt heel, heel erg ruim op tijd. Ik ben ruim op tijd presentator en columnist Euskjan Akjol moet zijn Radio 1-programma vannacht voor de zekerheid ergens anders maken. Normaal doet hij het live vanuit zijn woonkamer, maar Euskjan en zijn gezin worden bedreigd. Vorige maand vertelde de presentator al dat hij anonieme dreigmailtjes krijgt. Een man uit Den Haag is gisteravond opgepakt omdat hij stond te vissen naar giftige krabben. Die leven onder meer in Rivier het Scheur, in de buurt van Rotterdam. De man had een emmer bij zich waar al dertig van die levende beesten in zaten. Het vangen van de krabben is verboden omdat ze dus giftig kunnen zijn.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Feet on the ground. Nothing can stop you.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 Ja, en toch uh, beginnen we op deze, deze zonnige, zondagmiddag met een triest bericht. Ja, want uh, vanmorgen hebben wij het uh, bericht ontvangen... dat uh, onze oud-voorzitter Eggy Poster is uh, overleden. Eggy is uh, 81 uh, jaar geworden en uh, ja, dus uh, drie dagen geleden uh, komen te overlijden. En uh, ja, dat treft ons uh, toch wel, want... Uh,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 te wachten op een taxi die niet komt en loop naar huis terug door de kou <laughs> Nachten zoals dit was ik vergeten, kon niet weten dat ik zo'n een zwaar maar eten zo ontzettend missen nou, zou Wat zeg je? Wat ik eigenlijk zeggen wil dat ik dit dat ik jou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 Dat ik jou, dat ik niet dacht dat ik dit zo missen zou. Dat ik dit, dat ik jou, dat ik niet dacht dat ik dit zo missen zou. Geen idee, ja. ik nooit gedacht dat ik iemand zo missen zou. En zo draaien we lekker veel talig op deze zondagmiddag. Als eerste hoor je Soutenlander van Bluff en Gijkaarnaar. Lucht eraan Thomas Akta, Rolf Sanchez en Kraantje Papi... met hun laatste verschenen single Missen Sou. Het is tijd voor het nieuws. Uh, ja, we hadden natuurlijk uh, uh, Koningsdag afgelopen week... maar de keerzijde van Koningsdag is dat de volgende dag... de sporen duidelijk zichtbaar zijn.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 Ook uh, bij de woning die uh, direct naast ons uh, zit aan de Torweg 10A. De woning Torweg 10. Daar uh, komt een uh, Oekraïense uh, gezin in. En, uh, die zouden er deze week uh, in uh, gehuisvest gaan worden. Uiteraard uh, mocht er daar meer berichten over zijn... dan houden we je ook op de hoogte hier bij de Zandvoortse Radio. Ik zou zeggen teller about it. Hier is Billy Joel. Listen boy, I don't see you. Let a good thing slip away. You know I don't like what. You...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 The difference that it makes She's a trusting soul She's put her trust in you Yeah, she put her trust But a you. girl like that won't tell you What you should do Tell her about it Tell her everything you feel Give her every reason To accept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 I'm not afraid to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 Daar speelt een prima beentje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 the beat no unless it's with you listen to another beat big no, unless it's with you dance it big Weer even een lekkere dansbare single van onze I van want it it's number beat no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 Ja, en dat was Hein Schrama. Hij verving inderdaad eventjes Jan-Willem van der Bouten... zeg maar, daar bij de KNRM in Zandvoort. De Reddingbotendag gisteren, dank aan NA-nieuws... voor de leuke reportage die ze ervan gemaakt hebben. En ook de KNRM had nog een filmpje geplaatst op de diverse socials. Uh, daar kon je zien een reddingsoperatie met een SAR-helikopter gistermiddag uh, hebben die een uh, mooie showtje hier voor de kust uh, gegeven, Albert-Jan. Ja, klopt. De, de, ik, ik hoorde al meerdere reacties over van wat moet dat ding... In die, ja, ja, ja. ja, wat, ja, wat ja in de stonden stonden alweer uh, te kijken van uh, ja, wat is gaat... er wat aan de hand? Of het circuit, of wat dan ook. Dit en dat. Dit was voor uh, de, de KNRM. Zeker. Een hele mooie actie ook uh, dat uh, de Zarre-helikopter uh, daaraan meegewerkt heeft aan de open dag uh, van de KNRM station Zandvoorts. Tot zover deze reportage. Straks uiteraard weer meer nieuws op de zondagmiddag... zoals je dat van uh, C.F.M. je eigen lokale radio uh, gewend Al bijna 32 jaar hè, doen we het. Dus uh, mocht je ons eerder gemist hebben, schaam je. En uh, ga nu uh, lekker luisteren. En kijk uiteraard op uh, kanaal 40 onder meer via Ziggo. Ook daar uh, kan je het tv-kanaal ontvangen.